Eerst een klomp met het NOS-journaal. De regen als ze binnen twee jaar alsnog aangifte doen... bij de Belastingdienst wordt afgeschaft. Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt dat mensen... die bewust belasting hebben ontdoken, zwaarder moeten worden gestraft. Dus komt de zogenoemde inkeerregeling te vervallen. Tegen twee mannen is een celstraf van 20 jaar geëist voor een liquidatie. Ze zouden vorig jaar in IJsselstein een man van 37 hebben doodgeschoten in zijn auto terwijl zijn dochter van zeven ernaast zat. Zij bleef ongedeerd. De twee verdachten van 23 kenden elkaar uit de jeugdgevangenis. De eerste verdachte heeft sinds zijn arrestatie niks gezegd... over de moord of zijn rol daarbij. De ander sprak vandaag voor het eerst in de rechtbank... maar ontkent alle betrokkenheid. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam... gaat op een eigen begraafplaats wetenschappelijk onderzoek doen... naar de ontbinding van lichamen. Het AMC heeft een vergunning gekregen... voor een kleine begraafplaats op eigen terrein... Waar maximaal enkele tientallen lichamen worden begraven die ter beschikking zijn gesteld aan de wetenschap. De lichamen worden zonder kist begraven, maar wel met meetapparatuur om de ontbinding te volgen. De kennis die daarmee wordt opgedaan is onder meer bruikbaar voor het oplossen van ernstige misdrijven. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van de grote stroomstoring in Amsterdam. Volgens netbeheerder Tennets kan het nog weken duren voordat de oorzaak is achterhaald. Vooral het treinverkeer had last van de storing, de treinen reden niet of hadden flinke vertraging. Ook in de avondspits kunnen reizigers daar last van hebben, al gaan er langzaam wel meer treinen rijden. Het Slotervaardziekenhuis in Amsterdam zat vanochtend drie kwartier zonder stroom omdat het noodaggregaat niet meteen werkte. Toch is niemand in levensgevaar geweest omdat er geen patiënten op de intensive care lagen. Het weer, vanavond opklaringen, maar in het noorden soms ook wolken. Vannacht gaat het weer een paar graden vriezen. En landinwaarts kan een mistbank ontstaan. Morgen opnieuw temperaturen rond het vriespunt en vooral in het noorden bewolkt. De rest van de week blijft het rustig weer. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand staat vooral nog vertraging op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Voor Hoevelaken 8 kilometer. De A2 Utrecht Amsterdam bij Oude kerk aan de Amstel 3. De A2 Amsterdam Den Bosch bij Oude Rijn 6 kilometer. Op de A12 daarna richting Utrecht nog altijd een half uur vertraging tussen Den Haag en Zoetermeer. Daar is de rechte rijstrook dicht. De A15 richting Rotterdam vanuit Nijmegen. Een half uur vertraging tussen Leerdam en Hardingsveld Griesendam. Richting Gouden op de A20 vanuit Hoek van Holland. 7 kilometer tussen de Plein en Moordrecht. Tot zover de verkeersin.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 Oh mm -hmm. 6.9 ZFN You say that you were away. away from my father's daughter she just wants a life for a baby all on the room, no one will come she's got to save him daily struggle she tells him Ooh, love, no one's ever Time Listen for your dare. Now she got a six year -old.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 En voor niets aan. You're Ha ha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 It's true.